5 uur. René van Brakel met het NOS-journaal. President Hugo Chavez van Venezuela heeft opnieuw de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij kan volgens de kiescommissie rekenen op 54% procent van de stemmen. Zijn de uitdager, Capriles, blijft steken op ongeveer 45%. Procent. In de hoofdstad Caracas wordt vuurwerk afgestoken en aanhangers van Chavez dansen op straat. De inwoners van Venezuela kwamen massaal naar de stembureaus. Tot ver na sluitingstijd mochten mensen die in de rij stonden alsnog hun stem uitbrengen. Na het tellen van 90% van de stemmen is zeker dat Chavez is herkozen voor een derde termijn. De socialist is al 14 jaar aan de macht in Venezuela. Amerikaanse bedrijven moeten geen zaken doen met twee Chinese telecomgiganten. Die vormen volgens een onderzoekscommissie van het congres een bedreiging voor de nationale veiligheid.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 Elke keer denk ik weer: wat is het toch lief van die Nico Christiaanse... dat hij dat voor mij gemaakt heeft? He, het voelt ook wel eens zo van een soort vieren, je eigen reet wat je laat horen. Maar ik die is gewoon. Dank je wel, Nico. Ik zeg het nog maar eens. Hij speelt nog steeds hè, met de, de New uh, Living Blues, of hoe het ook heet. Die de de jongen rokt als een, een gek. Heerlijke blues. Maar we gaan nu iets anders doen. Uh, welkom terug trouwens, het laatste uurtje van deze goede nacht. En nou, u weet het wel, hè, als u vaker luistert. Het is gewoon weer tijd voor uh, Jan Emaus. Track Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Ach ja, goedemorgen trouwens. Ach, ja, in 1988 kwamen ze bij elkaar, de Traveling Wilburys, bestaande uit uh, Bob Dylan, Tom Paddy, Roy Orbison, en George Harrison en. Jeff Lynn. En door Jeff Lynn kwam ik er eigenlijk op, want uh, ik zag in het afgelopen weekend een uh, documentaire over Lynn uh, op de BBC, BBC 4. Ja, dat is een raar figuur, die Lynn. Hij uh, is de baas geweest van ILO. Hij is uh, multi-instrumentalist, ja hoor, dat was te verwachten. En... Uh, ja, op de een of andere manier heb ik een haat-liefde verhouding met hem. Want hij, hij, ik vind het vreselijk wat hij doet. Maar aan de andere kant is hij ook heel erg goed. Hij uh, heeft net als Paul McCartney het vermogen om liedjes te maken... die uh, blijven hangen op de een of andere manier. En uh, hij is ook een hele, hele goede producer. En, uh, omdat hij dat is, is hij met die andere Wilburys in uh, aanraking gekomen. Nou, laten we eerst maar eens naar die uh, Travelling Wilburys gaan luisteren in 1988. Traveling Wilburys, End of the Line. Met een hoofdrol voor Harrison. Um, ja, Ik denk dat het ook wel aardig is... om dan uh, de afzonderlijke leden ook maar te laten horen. Ik heb niet genoeg tijd voor iedereen. Dus Dylan, slaan we over. Jammer, hè? Um, maar wel tijd voor uh, Tom Paddy en de Heartbreakers. En uh, I Won't Back Down. Het is toch wel aardig dat uh, dat nummer gebruikt. dreigde te gaan worden door George Bush als... Uh, zeg maar de tune van zijn verkiezingscampagne. Dat zag Tom Pelly niet zitten, dat heeft hij dus verboden. Er is trouwens een prachtuitvoering van Johnny Cash. Maar goed, van vandaag het origineel. I won't back down. Nou, dan nu de afgrijzelijke Jeff zelf. Uh, van, uh, moet ik even tellen, de derde LP van uh, ILO, Face the Music, Down Home Town. En daarop is toch weer te horen hoeveel stijlen die Lin al niet uh, beheerst. 'Cause they ain't got a classy touch, but they ain't good enough to breathe. This town's good here, we make 'em believe, but it's no, no. no. What I We got the best. ga ik afronden met de laatste Wilbury waar ik nog tijd voor heb. Hedenochtend. En dat is de onvergetelijke Roy Orbison. Ja, um, hij uh, heeft aan de eerste LP helemaal meegewerkt. En toen zou de tweede komen. En hij is toen halverwege de opname overleden aan een hartaanval. Nou, uit zijn toptijd in Dreams. Tot volgende week. Well, they call the clown, they call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 I can't help it if I die. I remember that you said Dank, Jan E. Goh, die Roy Orbison. Ah, Ik heb mijn tijd niet gehoord. Ik denk de laatste keer in die verfilming van het boek van Dimitri Verhulst... De Helaasheid der Dingen uit 2008... waarin zijn vader uh, en ooms zo dol zijn op Roy Orbison. Nou ja, goed. Co van Gemert die zoekt en leest Poëzie voor de Nacht. Of Deze Vroege Morgen. En zijn thema nu is nog steeds... Familie duurt een mensenleven lang... En dat is, een gezin uit het, dat is een zin uit het gedicht Bruiloft van Gerrit Achterberg. Kinderen heb ik niet, maar als ik een dochter zou hebben... zou ik haar zeker deze raad van Annie M.G. Smit meegeven. Neem nooit een dichter, mijn dochter. Zo een met een dichterskop, zo eentje met lange haren... Zo een op een zolderkamer. Zo een wordt er ook met de jaren niet monogamer op. Wat jij in hem lief hebt, dochter... staat al in zijn bundeltje donkere sneeuw. Daarin staat al het verhevene. De rest krijg je s'morgens bij zevenen thuis als een meeuw. Neem liever de kruidenier, dochter. Want alle tederheid die bij hem uitstijgt boven de kersjeshem en boven de kleine zakjes blauw... Dochter is altijd voor jou. Het volgende gedicht is van de alleskunner Ischameijer. Het is onvoorstelbaar dat deze man alweer ruim 17 jaar dood is. Hij stierf op zijn 52e verjaardag in 1995. Ik weet nog goed wat een schok het was toen ik hoorde dat hij was overleden. Hij schreef ook gedichten. Het bekendste is waarschijnlijk dit sonnet, waarin hij zichzelf als zoon beschrijft... Soms loop ik s'nachts naar het Victorieplein. Als kind heb ik daar namelijk gewoond. Aan vaders hand zijn zoon te zijn, op moeders schoot te zijn beloond. Om niet, om niet is het dat ik hier ga. De vrieskou in mijn jas laat dringen. Alsof de tijd zich ooit zou laten dwingen. Terwijl ik roerloos in de deurpost sta om thuis te komen. En zo simpel is de gang om tot dit moeilijk inzicht te geraken. Dat ik geen kind meer ben. Dat ik verlang naar iemand die nooit kon bestaan. Een jongetje dat alles goed zou maken. De tijd die stil stond en hem liet begaan. Ik vertelde net dat ik geen kinderen heb. Toch schreef ik eens voor mijn vriendin een gedichtje met een kind erin. Bevestiging. De vorm van een hoofd dat ik vandaag evenveel jaren niet ken als wel... Duizend transparante tekeningen over elkaar heen gelegd. Op duizend plaatsen, momenten van Marrakesh tot nu... herkend, vermengd met die van mij. Geen programma dan dit. Geen toekomst dan van het kind dat niet bestaat tussen ons in. was. Sorry. Gaat u bijna de film? Heb ik een dikke kont in deze schoenen? Nee, je hebt uh, geen dikke kont in deze schoenen. Hoe lang zijn jullie al samen? Zeven jaar en drie maanden. We beginnen met de filter fish, de haringbonbon. Daar mag iedereen er één van pakken. Ik kijk de laatste tijd alleen nog maar naar een heel oh, ander soort vrouw. Hallo, schoonheid. Afrikaanse dames. Zit jouw gebied? We willen tangen! Hoe donker ze is, hoe dichter ze bij de natuur staat. <laughs> ik ben in love. In love? Hallo. Hallo. Op wie, als ik vragen mag? Rwanda. Ro Rwanda, is dat een Hollandse naam? Je ziet er bling-bling uit. Probeer het niet, hoor, met je bling. Ze is 23. En ze heeft uh, twee kinderen. Ja. We eten op de bank. Op de bank? Nu ga je vertellen dat Rwanda je enige chick is. Ja, Rwanda is mijn enige chick. Weet met jij bent, een speculaas. Een blanke die te veel met zwarte omgaat. Je neemt alle slechte gewoontes over. Als je doorgaat met het vermiddelen van je leven, dan gaat de geldkraan voor jou dicht. Niets is... krijg je mee van me. Nou, ik vond de film geloof ik, ja, ik weet niet, iets beter dan het boek. Uh, Robert Vuijsje uh, had dan weliswaar geen autobiografie geschreven. Hè, met zijn roman alleen maar nette mensen. Maar ja, ik verdenk er maar toch van dat hij toch wel niet zo heel veel heeft moeten verzinnen. Hè, want, nou, ga maar na. Net als de hoofdpersoon David uit het boek is ook Robert een Joodse jongen uit Oud-Zuid. Die bijna altijd door zijn donkere uiterlijk voor Marokkaan wordt aangezien. En hij valt ook op grote dikke negerinnen. En ook Robert heeft een vader die een bekend journalist en hoofdredacteur is. Hè, Bert Vuijsje. Afijn, de roman die in 2008 verscheen, heeft toch behoorlijk wat stof doen opwaaien. Hè? Omdat deze nou, eigen tijdse culturele zedeschets. Ja, het is echt een verhaal van de straat. Een wars van politieke correctie en eh, nou, flinke eh, dosis seks erin. Nou, dan, Robert moest ook eh, volgens mij nog wel eens in discussie gaan met Surinaamse en Antilliaanse dames. Van, over, het, eh, over hoe ze daar geportretteerd werden in het boek. Uh, de, de roman werd wel genomineerd voor de Liberus Literatuurprijs in 2009. En uh, ja, hij won uh, de Belgische Gouden Uil Literatuurprijs. En in 2010 won hij ook nog eens de Literaire Jongerenprijs De Inktaap 2010. Nou, hoe het ook zij, nu is er die film. En ik vond hem erg vermakelijk. Uh, regisseur Lodewijk Krijns heeft hard gesleuteld aan het scenario. Maar de grote lijn is natuurlijk hetzelfde. En hij koos voor de rol van David... de zoon van de regisseur Frans Wijs, Geza Wijs. Ook een Joodse jongen met een lichtelijk donker uiterlijk. Nou, en toen de film begon... Ja, toen schrok ik eerlijk gezegd even van zijn acteren... en de voice-over, vond ik heel houterig. Maar gaandeweg de film, en eh, hoe minder tekst hij heeft, hoe beter het gaat. En hij heeft zo'n lieve, vrolijke kop, waardoor je wel... ja, je moet wel met hem meeleven. Ook al is het misschien wel een verwende sukkel. Nou, ook in het verhaal natuurlijk. Uh, ik vind het te gek trouwens om de Bijlmer, uh, ja, om daar rond te kijken. En de manier waarop de verschillende bevolkingsgroepen elkaar dissen is gewoon grappig uitvergroot. Het zijn bijna allemaal onbekende donkere acteurs, hè, die in vaak onverstaanbare straattaal praten. Maar die wel overtuigen. Hè, vooral als ze in lachen uitbarsten. Je, nou, dat iedereen moet meelachen. Goed, de film scheurt af en toe ook wel langs de rand van Ranzig. Maar volgens mij uh, gaat hij uitstekend teken doen, zeker bij jongeren. Ik zat bij de persviewing naast een donkere dame. Ik zei, in het toilet stond ik naast haar. Ik zei, wat vond u er nou van? Dat is echt iets van mijn zonen, zei ze. Nou, maar wel lachend, goed. Nou, de ouders van David die worden echt uitstekend gespeeld... door Jeroen Krabbe en Annette Malerbe. Ik vind het helemaal spot on. En Jeroen met dat permanentje in zijn haar... Oh, het is echt... Goed. Alleen denk ik, ook al is alles gechargeerd, dat de cultuurverschillen door deze film niet kleiner worden. En de muziek in de film is ook leuk. Natuurlijk veel gerept. maar ook Caseco uh, van de ban uh, band uh, Abtijd. En Aptijd staat voor de absolute top in hedendaagse muziek, heb ik begrepen. Niet omdat het uh, de bekendste Caseco-band is van Suriname, maar. Het is de meest gevraagde kaseko ter wereld En uh, deze zomer werd hun oude hit Boeken weer uitgebracht. En het zit ook in de film. Nou, wauw. Wat zitten die billen daar lekker los. Is me! Is me! Me, Michael. Me, Michael. Je bekent de kassan, dus dat. Kassan, kassan, kamer. Hoe kan ik dat? Hoe kan ik dat? Hoe kan ik dat? Zo laat die billen maar even rusten, even bijkomen. Vorige week woonde ik een uh, onderhoudende middag bij in de prachtige ruimte die ooit aankomst en vertrekhal van de KNSM is geweest. Uh, de Kompassaal heet dat. Uh, Schrijvers uit Oost uh, was daar neergestreken en dat wordt georganiseerd uh, door onder andere uh, Marianne, uh, Marianne Boyer. Teuntje Klint, Klinkenberg uh, interviewde die middag uh, Maartje Wortel. Nou goed, laat ik haar maar even aan het woord. Schrijvers uit Oost ontsproot uh, ongeveer een jaar geleden aan het, het brein van een aantal redacteuren, schrijvers uit Oost. Wat houdt het in? Wij organiseren een zestal uh, literaire ontmoetingen. En er komt nog een hele serie aan. De gedachte was om iets te doen met de, de rijke literaire traditie van Oost. Als je je erin gaat verdiepen blijken er ongelooflijk veel schrijvers in Oost gewoond te hebben. En als je je dan nog verder erin verdiept, dan blijken er heel veel schrijvers op dit moment in Oost te wonen. Om nog iets uit te leggen over de, de achtergronden van deze bijeenkomsten. We hebben daar al brainstormend over nagedacht. En het leek ons zo verschrikkelijk leuk om lezers en potentiële lezers iets te kunnen vertellen. Iets te kunnen onthullen over de, de achtergronden, de inspiratiebronnen, de, nou ja, de, de wereld achter de schrijver. En uh, soms noemen wij het een, een soort zomergast uh, live. Dat houdt in dat we de schrijvers van tevoren vragen om een lijstje op te geven van de zaken waardoor zij uh, geboeid, geraakt, geïnspireerd uh, worden. Nou goed, dat pakte bij Maartje Wortel in ieder geval heel leuk uit. He, toen ze David Lynch als een van haar inspiratiebronnen noemde... dacht ik gelijk, ja, dat klopt als een bus bij haar boeken. Nou, fijn, luistert u straks maar het, het uur tussen twee en drie van deze nacht terug. Want Maartje was toen mijn gast. Goed. Schrijvers uit Oost bedachten ook een schrijfwedstrijd, Schrijf je Straat. Met elke aflevering een winnaar. De 30 inzendingen voor de tweede editie van de wedstrijd Schrijf je straat waren zeer divers. Ze werden met genoegen beluisterd en gelezen door de jury, die bestond uit Anja Sieking, uh, Marjan Boyer, Teuntje Klinkenberg, Wouter Bok, Klaartje van den Broek en Maaike Bergstra. Opdracht was een ruimte in Amsterdam-Oost een rol te laten spelen in de tekst. De gekozen plekken werden decor of zelfs hoofdpersoon in. Nummers, soms muzieknummers, korte verhalen en columns. Het verheugde de jury dat deelnemers aan de eerste editie zich uitgedaagd voelden opnieuw in te zenden. Op een enkeling na. En dat de meeste van hen daarbij buiten de door hen betreden paden traden. De lengte van het verhaal en de inhoud waren niet altijd in evenwicht. Ook leunde een aantal prettig geschreven verhalen overmatig op beschrijving. Bijvoorbeeld van de gevraagde ruimte waardoor drama en actie naar de achtergrond verdwenen. De inzendingen gaven aanleiding tot een uitvoerige en, dat kan ik echt onderschrijven, hartstochtelijke discussie. Onder andere over de waarde die toegekend dient te worden aan professionaliteit, dan wel originaliteit. Na nou, wat met recht lang beraad mag worden genoemd, maakt de jury met gepaste trots de winnaar bekend. De eerste plaats is voor De Mandarijn van Roos Jenniskunst. De jury viel voor de uh, opmerkelijke inzending die getuigt van een eigen geluid en een authentieke manier van denken. Het verhaal wordt hier en daar wat veel uitgelegd en op zinsniveau is nog werk te doen. Toch is de jury heel benieuwd naar de verdere ontwikkeling van deze schrijfster... De hoofdpersoon in dit verhaal lijkt zich geï geïsoleerd te voelen, thuis... bij zijn of haar vader en broer... en vindt een wel heel wonderlijke en intrigerende afleiding. Ja, nu moet u het verhaal natuurlijk ook horen. Nou, hier is Roos Mertens, zoals ze eigenlijk heet. De mandarijn. Ik houd van alle mandarijnen op één soort naam. Namelijk die waarbij, wanneer je net de hele schil verwijderd hebt... een rondje mandarijnenpartjes overblijft. ...de partjes plotseling veranderen in heel veel kleine spinnetjes. Ik weet nooit hoeveel het er zijn. Ik schat het op honderden, maar mijn inschattingen zijn eigenlijk nooit betrouwbaar gebleken. Hoe het ook zij, het zijn er precies genoeg om de vorm van het oorspronkelijke mandarijntje weer terug te krijgen... ...wanneer het voor elkaar zou krijgen ze te omhullen met de oorspronkelijke schil. Maar, en dat is nu precies de pest daarvan, de spinnetjes zijn na de transformatie onmiddellijk in beweging... Van de eenheid waaruit ze voortkomen is dan geen sprake meer. En dan is het zaak snel te handelen. Gelukkig heb ik al de nodige ervaring met deze soort van mandarijnen. Daar ik, zoals ik al aangaf, houd van mandarijnen, eet ik er dagelijks wel een stuk op 18. Dat betekent dat er gemiddeld genomen drie mandarijntjes per week tussen zitten van deze soort. Daar zit een bepaald patroon in. Dergelijke patronen blijven me verwonderen. Het is namelijk nooit zo dat ik een zak mandarijnen koop die alleen maar gevuld zijn met deze soort. Terwijl dit toch tot de statistische mogelijkheden behoort. Maar de statistiek en ik begrijpen elkaar eenmaal niet zo goed. Nu, wanneer de spinnetjes in beweging zijn gekomen is het de dus zaak snel te handelen. Door mijn ervaring heb ik reeds geleerd onze eettafel eerst leeg te maken voordat ik een mandarijntje open maak. Als de spinnetjes dan ontstaan en alle kanten op beginnen te krioelen vanaf het middelpunt van de tafel, welke ik overigens zeer precies berekend heb en gemarkeerd heb met een groene stift, neem ik snel een plastic bakje uit de aangrenzende keuken. Deze bakjes ontvang ik wanneer ik roti haal bij een zaak hier in de straat. De deksels zijn al gauw verdwenen nadat ik ze in het daarvoor bestemde keukenkastje heb geplaatst. Ik vermoed, of eigenlijk weet ik dat wel zeker, ...dat mijn broertje ze weghoudt. Het is zeer waarschijnlijk dat dit direct verband houdt met zijn fascinatie voor infecties. Bij gebrek aan een deksel moet ik zo snel als ik kan met het bakje de deur uitlopen. Jammer genoeg hebben we geen tuin... ...waardoor ik genoodzaakt ben mij via de voordeur naar buiten te laten leiden. Maar eerst moet ik een trap af. Het is maar een keer gebeurd dat ik met een gevuld bakje van de trap gevallen ben... ...omdat ik te veel begaan was met zorgen dat de inhoud in het bakje bleef. Ook daar heb ik van geleerd. Wij wonen in een drukke winkelstraat, waardoor het naar buiten treden altijd wat ongemak met zich meebrengt. Deze straat heet de Linnaeusstraat. De mensen zouden het natuurlijk nogal vreemd vinden mij met een dergelijk bakje in de weer te zien. Helemaal als ze zouden bemerken dat ik regelmatig op dezelfde wijze met eenzelfde bakje in de weer ben. Nou moet ik zeggen dat het mij, zolang ik me kan herinneren, weinig geïnteresseerd heeft wat de mensen van mij vinden. ...tot groot ongenoegen van mijn vader. Het is door hem dat ik me ongemakkelijk voel met mijn bakje via de voordeur naar buiten te lopen. Nog niet eens omdat zijn winkel zich onder onze woning bevindt... ...en omdat ik de kans loop dat hij me zien zal. Het zou me net zoveel tergen als hij nergens in de omgeving te bekennen zou zijn. Ja, zelfs als hij niet meer in leven zou zijn. Hij zou nog steeds toekijken hoe ik leef. En hij hoort tussen de winkeliers op de Linnéestraat... ...die elkaar allemaal onderling kennen... En die mij allemaal op dezelfde manier zouden bekijken. Vol onbegrip. Mijn vader is een slager. En mijn broertje en ik begrijpen daar niets van. Dat begrijpt mijn vader op zijn beurt weer niet. En de andere winkeliers op de Linéestraat ook niet. Mijn broertje is trouwens net als ik. Denk maar aan zijn voorliefde voor infecties, die ik zojuist al even noemde. En dan heb ik het nog over iets dat in een kader te plaatsen is. Iets dat wanneer men er een film over zou maken nog door zou kunnen gaan voor fictief. Bij zijn andere bezigheden is er nog geen begin van een film over aan te vangen. Hij brengt mijn vader veel verdriet. Misschien nog wel meer dan ik. Wij houden van elkaar, mijn broertje en ik. Ik zou me nooit bezighouden met zijn bezigheden en dat geldt andersom eveneens. Maar toch kennen we een vorm van begrip bij elkaar waarop we bij andere mensen de hoop al lang opgegeven hebben. Soms gedraag ik me opzettelijk wat vreemder tegenover mijn vader, zodat hij mijn broertje minder vreemd vindt. Mijn broertje zal het niet toegeven, maar hij doet hetzelfde. Mijn proces met de spinnetjes kent overigens wel vooruitgang. Het gaat me steeds beter af, maar het is me nog nooit gelukt ze allemaal in veiligheid te brengen. Ik verlies er altijd wel een aantal. Gelukkig heb ik dat aantal al aardig gereduceerd. Inmiddels heb ik een plekje gevonden waar ik de spinnetjes redelijk rustig vrij kan laten. Als ik de tocht naartoe eenmaal gered heb. De straat uit en het Oosterpark in. Ik wou dat ik eenzelfde plekje voor mijn broertje en mij kon vinden. Mijn vader zou het nooit toegeven, maar in zijn hart wenst hij hetzelfde. Dat kan helaas niet. Althans, daar lijkt het niet op. En zo leven we voort. Op de Linnaeusstraat. In Amsterdam-Oost. En Amsterdam-Oost heeft daar geen idee van. Oost kan ons niet helpen. Onrechtvaardig is dat niet. Ik geloof niet dat ik Oost ooit ergens mee geholpen heb. Ja, maar tot zover Roos Mertens. Ik zie uit naar de volgende aflevering van Schrijvers in Oost. En dat is zondag 25 november. Dan brengen ze een speciale toneeleditie met Rob de Graaf... van de Rijssel en nieuwkomer Iona Daniel. En dat doen ze in het Lloyd Hotel. En dan zoeken ze kamers op die aanleiding geven voor nieuwe scènes. He, gebaseerd dan op de roerige geschiedenis van dat hotel. Toneelspelers en schrijvers samen op een bed, hè? en u daar dan vlakbij... of er ligt er tussenin, ze weten het nog niet precies. Maar dat het een mooie kans is om het Lloyd-hotel op een nieuwe manier te zien... dat staat buiten kijf. Potlood, dat is maar uh, vast in je agenda, 25 november, 15 uur, dus drie uur. En weer met eten na, dat spreekt. Het is tijd voor uh, Rex van Beuningen. En Jan Emaus sprak hem weer. Een hele goede morgen, Rex van Beuning. Een hele goede morgen, Jan Eemans. Rex, het is allemaal... Niet jouw schuld. Laat ik daarmee beginnen. Het is allemaal niet jouw schuld dat er vorige week gebeurd is. Ja, het was een beetje uh, uh, uh, uh, eigenlijk een, een typisch geval van jammer. Ik, ik, had een, uh, ik, had, ik wilde een, een vocalist in, in, in de schijnwerpers zaten. Een grote, een grote jongen, de Marco Bossato van de jaren zeventig. Het was Gerrit Dekseil. Maar goed, er zijn ontzettend veel reacties, heb ik begrepen, binnengekomen. Met, uh, ah, man, hou op. Het is echt... Uh, uh, laat ik om te beginnen nogmaals zeggen, het is mijn schuld. Het, is, het heeft, ik bedoel, jou treft geen enkele blaam. Wat is er gebeurd? We hebben uh, Gerrit Dekzeil, uh, nou ja, we hebben eigenlijk maar een heel kort fragmentje laten zien. Ja, worden. we hebben eigenlijk een beetje, een beetje te kort gedaan. Ja. Dus het zinderde op Facebook, op Twitter, uh, op de e-mail ook, uh, ook bij de KRO. Vreselijk veel klachten gekomen van ja. dit kan niet. En ik de moet hele zeggen... Week, hè, de hele week heeft de telefoon ja, hier tot, uh, rood tot, gloeiend gestaan. Ja, tot in het weekend toe, tot vanmiddag nog, kreeg ik nog berichten binnen via Facebook... Ik vind het heel erg en uh, uh, uh, nou ja, ik, zal, ik, ik vind dat, dat, dat Gerrit een nou, uh, nieuwe kans moet krijgen. Uh, luister, luister, dat is zeker zo en waar uh, gehakt wordt. Van alles uh, uh, Rex. Nou, dat ja. vind ik heel fideel en collegiaal van je. Ja, maar wil je nu van de knoppen een beetje zeg maar, afbleven in, in het algemeen? Uh, ja. Ja, dus ik wil eigenlijk nogmaals... Uh, een groot zanger en een groot acteur overigens. Uh, in het zonnetje zetten, in de nacht van het goede leven. En nu gaan we de plaat dus helemaal draaien. Ik wou dat het weer donker was. Want dat willen eigenlijk de mensen horen. Uh, mag ik toch nog eventjes van je weten waarom uh, juist dit nummer gekomen... ...kozen uit het uh, rijke oeuvre van Gerrit Dexel. Enfin, het is de B-kant, hadden we al vermeld... ...van uh, geld, drank en lekkere wijven... ...wat trouwens ook een, een joekel van een hit is geweest... ...en, en ook een vocale prestatie van, van, van Jewelste. Maar ik ben altijd van de B-kantjes. Ik, ik, ik, ik draai het plaatje altijd om, kijken wat daar is... ...en daar zit, zit een vocale kracht die zijn weerga niet kent. En, en, ja. Is hij voor jou een voorbeeld geweest... In zekere zin wel. Ja, als artiest. Ja, dat is heel bijzonder. Gerrit als, als performer bedoel je? Ja, zeker. Zeker. Ja, ik, ik, maar ik, ik, ik let op iedereen. en kijk naar iedereen wat ze doen. Ja, ja we kennen jou als DJ, DJ uh, Rex. DJ Rex, ja. En daar zit ook een beetje Gerrit Dexel in. Mm, ik denk elke dag wel een keertje aan Gerrit. Ja. Wat leuk, wat ja, leuk. Dat is bijzonder, hè? Z Jan? Ja, zet hem maar op. Ik vind het zo jammer dat die, dat die carrière in de knop eigenlijk is gebroken. Hè. Dat vind ik zo zonde. Ja, dat zijn de nare zaken eigenlijk van de popmuziek. Maar af en we, we, we gaan hem draaien. We gaan niet langer aan hoeren klatsen. We gaan hem uh, draaien. Komt hij uit? Tot volgende week, hè? Tot volgende week, Jan. Ja, herde ja. dekzeil. En hoe heet het nou, weer uh, ik, ik wou dat het weer donker was. Ik wou dat het weer donker was. Tot volgende week, Rex. Komt ie? Ja, daar komt ie aan, hè? Gezellig. Zo, en nou helemaal hè? Nu helemaal. Ga ah, niet er doorheen? Nee, nee, nee, nee, nee. we gaan er helemaal niet doorheen hè? Nee. Het is mooi geweest. Ik wou dat het weer donker was, want al die zonneschijn. Dat komt Gerrit niet van pas. Dat vindt hij niet zo fijn.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 Osanova. Nou, ik ben blij dat ik hem eigenlijk helemaal gehoord heb. Dank, dank Rex en dank Jan Nemaus. Al bijna twintig jaar volg ik uh, dichter, schrijver, beeldend kunstenaar F. Starik. En in januari 2013 gaat zijn negende bundel uitkomen, getiteld door. En momenteel is hij bezig met een strenge selectie. Wat mag die bundel bereiken en wat moet terzijde geschoven worden? Nou, Hij leest voor, legt uit en gooit weg... Omgekeerde cursus poëzie schrijven door uw voordeel mee. je gezicht. Deze titel heb ik gestolen van Esther Naomi Perquin, die ergens opmerkt dat als je... Wie is dat? ...is een, een hele goede dichter. Die, die merkt ergens in een van haar bundels op dat als een man zich scheert, dan schraapt die de wolf van zijn gezicht. Ik heb het iets anders gedaan. De wolf op je gezicht. Ik mocht kijken hoe opa zich schoor... in zure hemdsmouwen met een kwast en een hoop schuim en een echt mes. Mijn elektrische vader ging van zoem. Honderd kilometer verderop, roest vast in het buitenwijkse nieuwbouwhuis. Er was geen kolenkelder waar opa de machine vol schepte. Wij liepen modern op gas nog voor hij zich geschoren had. Er waren in die buitenwijk geen marmeren gangen, geen melkglazen ruiten. Er was geen tochtdeur of blauwstenen gleuf in de muur. Geen vale zak om daarachter de post in op te vangen. Geen spion aan het raam. Geen schuim, geen geur. Dat gaat dus eigenlijk vrij letterlijk op, op, over, over mijn, uh, mijn ervaring met, uh, met die opa... die zich ouderwets hoor en die ook een hele... Maar dat vind ik dus opnieuw eigenlijk te particulier... dat die mannen, als die uit bed kwam, een soort zure geur bij zich uh, droeg. Het uh, uh, gaat natuurlijk over de, de, de hang naar de romantiek... van dat geheimzinnige huis in de Frans van Tegenover, die... Uh, uh, uh, tegenover die, die, die onromantische nieuwbouwwijk waar ik opgroeide en waar alles efficiënt was. Uh, uh, uh, ja, maar dat, dat, dat maakte dus meteen niks, omdat het alleen maar nostalgie is. overturen uh, Martin Fronse is dat en uh, Erik Vloeimans, nou die hoor je natuurlijk niet op dit stukje en het Maranki kwartet het komt uh, van het project en het album Testimony ja oh, we zijn er bijna hè? het is bijna weer oh, zes uur zo mijn bed in. Goed, uh, ik ga af, afronden. Uh, vergeet onze website niet, zou ik zeggen: www.adalienevandeer.nl. Daar zit Francis Braven allemaal podcasts voor te maken. En dan kunt u dus uh, allerlei dingen terugluisteren. En dan kan je zelf via. Dan kan je op abonneren ook. Hè? En je kan ook alles als stream terugluisteren. Er komen allemaal playlists op. En ik heb ook nog plaatjes opgeplakt. Elke week weer ontzettend werk voor die 300 mensen die kijken. Maar ja, goed, we maken het uit. Uh, wat wou ik zeggen, je kan natuurlijk ook op de site van Radio 1, hè? dat is als je dat dan te ingewikkeld vindt. En je kan ook een um, Radio 1-app downloaden voor je smartphone. En uh, dan kan je die uitzending trouwens ook per uur terugluisteren. En wat moet ik nog meer zeggen? Uh, oh ja, uh, je kan ook mij mailen, nou, het goede leven, Maar je kan ook uh, mijn bevrienden op Facebook, hè? Adeline van hier. Dat gaat een beetje sneller. Ik heb nu een heleboel luisteraars die dat al doen. Dat is wel heel erg leuk. En hoe uh, nog meer zeggen? Dat we Ja, we twitteren ook. Nou, uh, Volgende week heb ik een gast. Dat is uh, Mieke van Veen. en uh, Ze neemt haar broer mee, Bart. Uh, gaan ze samen gitaar spelen en zij gaat zingen. Ze komt uit Rotterdam. Ze is een zingster die haar eigen liedjes maakt. Hè, om die Engelse benaming maar weer eens te omzeilen. Ik ben heel benieuwd. Um, ik heb haar via Facebook leren kan. Oh. Nou goed, ik zou zeggen, heb het goed deze week. En uh, zoals Arno Hintjes altijd tegen me zei, Profsen hè. Doe wat water in de wijnen, schenk nog eens een biertje. Gun de ridders van de pijn, nog eens een pleziertje.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 Hou je vinger in de dijk, eerbied voor het leven. Scherp je blik om te ontdekken wie een ander laat verrekken. En wees zuinig op je wijf, want dat is je eigen lijf. Ja, Cornelis Vreeswijk, ja, het is toch het is een held. Dit jaar vieren we dat hij, helaas vieren, zo raar. Herdenken we dat hij 35 jaar geleden te vroeg aan ons ontvallen is. Toedeloe!